Bonnebakker met het nos Journaal. John Bolton, de voormalige veiligheidsadviseur van president Trump, is aangeklaagd. Hij wordt ervan beschuldigd illegaal vertrouwelijke documenten te hebben meegenomen. Bolton was in Trumps eerste termijn anderhalf jaar nationale veiligheidsadviseur. Hij botste regelmatig met de president en werd na zijn vertrek een prominent criticus van Trump. In een boek noemde hij Trump ongeschikt voor het presidentschap. Onlangs werden twee andere politieke tegenstanders van Trump al aangeklaagd. Oud-FBI-directeur James Comey en de New Yorkse aanklager Letitia James. Politieke partijen willen dat burgers meer bijdragen aan de samenleving... maar zeggen niet hoe mensen alle taken moeten combineren. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau... uit een analyse van de verkiezingsprogramma's. Veel partijen willen dat mensen extra gaan werken... en zich ook inzetten als vrijwilliger of mantelzorger. Het SCP wijst erop dat steeds meer werkenden last hebben van burn-out klachten. Die zijn de afgelopen jaar, eh, tien jaar met 50% toegenomen. Volgens het SCP moeten partijen meer kijken naar mensen die nu aan de zijlijn staan en juist onderbelast zijn. Veel politieke partijen beloven zich extra in te zetten... voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Ze hebben een manifest ondertekend... waarin wordt gepleit voor een nationaal actieplan... onder verantwoordelijkheid van één bewindspersoon. Het manifest is een initiatief van onder andere... oud-Kamervoorzitter Ghadisha Ariep... en Telegraafjournalist Saskia Belleman. De partijleiders van VVD, GroenLinks-PVDA en JA21... hebben het manifest de afgelopen dag ondertekend. Andere partijen beloven dat nog te doen. Het standpunt van de PVV en Forum voor Democratie is niet bekend. Het weer. Vannacht lokaal wat motregen. Minima rond 9 graden. Daarna opnieuw een overwegend grijze dag. Pas later klaart het vanuit het noorden wat op. Er staat weinig wind en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Zandvoort. ZFM. ZFM. Lose no lips like ships. I'm getting to crease with what you said. Not in my head. All the colors of the wind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 Oh, oh, Het. Het heeft het, het heeft het. Alleen bij ZFM.